Volgens de Turkse politie was hij gemarteld en vermoord door een Saoedisch kader. De aanklager zegt dat hij gedood is bij een gevecht met een aantal mensen in het consulaat. In de verklaring staat ook dat vanwege de zaak een adviseur van kroonprins Salman is ontslagen. Het was het plaatsvervangend hoofd van de Saoedische inlichtingendienst. Macedonië heeft een eerste stap gezet om de naam van het land te veranderen... in Noord-Macedonië. Met de naamswijziging moet een einde komen aan een jarenlang conflict... met buurland Griekenland. Dat land claimt de naam voor een eigen gelijknamige regio. Macedonië kan met het veranderen van de naam... in de toekomst makkelijker lid worden van de NAVO en de EU. De provincie Overijssel verruimt de regels voor de jacht op wilde zwijnen. Zo moet worden voorkomen dat de Afrikaanse varkenspest naar Nederland komt... De ziekte wordt vooral door wilde zwijnen overgedragen en is zeer besmettelijk voor varkens. Afrikaanse varkenspest komt veel voor in Oost-Europa, maar is ook al in België vastgesteld. De ziekte is niet gevaarlijk voor mensen. Vanaf de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is vannacht een Ariane 5 raket met de Mercurius-zonde Bepi Colombo gelanceerd. Het ruimtevaartuig gaat onderzoek doen naar de planeet die het dichtst bij de zon staat. De zonde gaat het oppervlak van Mercurius onderzoeken en de zonnewind bestuderen. De constante gelaten, de stroomgelaten deeltjes van de zon die de planeet bombarderen. Omdat de planeet zo dicht bij de zon staat is de reis van de BP Colombo erg ingewikkeld. Het duurt tot 2026 voor de zonde bij Mercurius is aangekomen.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 Dit uur gaan wij uh, doen en uh, we hebben in het vorige uur allerlei mooie dingen gehad en die gaan wij ook doorzetten in uh, dit uur. We gaan het uh, hebben met Gilles Kok en Erik Koning over de verkiezing onderneming van het jaar 2018. Daarna gaan wij praten met advocatenkantoor Meijer en Sarin. meneer heer Meijer die uh, gaat ons wat vertellen over het gratis inloopuur. Daarna praten wij met Joan Bergmans van de Surf Rider Foundation Holland Coast. En dat gaat over vervuiling en uh, allerlei dingen op het strand. En als uh, afsluiter praten wij met Windana en Zem Tempirik over de Cruise musical in 2018. Heren, welkom. Gilles. Daar ben. ben. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, je had het hartstikke druk, Erik. Dus... Ik had het hartstikke druk. Ik kom een beetje <laughs> dichterbij, want... Uh... <laughs> ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> Dan heb je nu een rustmomentje van 10 tien, uh, tien minuten. Um, is de nominatie al gesloten van... Uh... De verkiezing? Ja. De nominatie is gesloten en uh, de uiteindelijke negen genomineerden zijn, zijn bekend. Spannend. Nou, ik zou zeggen begin. Gilles, wil jij? Ja, want uh, uh, er is natuurlijk via uh, de krant en websites konden kon mens, mensen uh, bedrijven aanbrengen. Gilles, hoeveel bedrijven uh, zijn er aangemeld ongeveer? Misschien is het goed te vertellen dat de ondernemersverkiezing een onderdeel is van de ondernemersgala. Ja, natuurlijk uh, ja, ja, ja. uh, ook weer plaatsvindt uh, in opdracht van de gemeente mogen Erik en ik uh, uh, met ons groepje dat organiseren. Met ons werkgroepje. En uh, dat is op 15 november donderdagavond in de, de Haven van Zand. 15 november? 15 november. 15 november, donderdag. Dus daar zijn we heel druk mee, vandaar de drukte ook, denk ik. <laughs> uh, maar een, een belangrijk onderdeel van die avond is inderdaad de verkiezing. En daar zijn we uh, nou, om en nabij twee weken geleden uh, gestart met het vragen uh, aan, uh, aan iedereen in zand van wie zou jij willen dat er genomineerd wordt. En daar zijn uh, om en nabij de 500 reacties op gekomen. En het zijn niet 500 verschillende bedrijven. Er zijn ook bedrijven die, uh, die hun eigen netwerk hebben aangeboord, denk ik. Dus uh, sommigen hadden tientallen uh, nominaties uh, opeens uh, binnen. Uh, dus dus hetzelfde handschrift. Uh, nou, Het gaat tegenwoordig per mail vooral uh, en uh, per app en dergelijke. En, en, en uiteraard zie je dan meerdere keren hetzelfde e-mailadres langskomen. Dat kan of, wel. Dus, met een soort van dezelfde naam en ja, met een klein ja, ja. verbasteringetje of wat. Dus dat is wel maar grappig. het is voor ons niet uh, essentieel hoe vaak men genomineerd wordt. Het gaat meer om de kwaliteit van nominatie. Uh, dus de onderbouwing erbij uh, kan ook doorslaggevend zijn. Ook is er maar één, iemand die ja. een bedrijf nomineert. Als er een goede onderbouwing is, dan, uh, dan is het uh, aan ons om uiteindelijk een shortlist te maken van, uh, van drie. Drie keer drie kandidaten, omdat we drie categorieën hebben in de verkiezing. Je hebt er nu uh, negen, hè? Ja, uh, hoeveel verschillende bedrijven waren er ongeveer? Uh, nou in rond de ruim rokaal, ernaar, denk Ruim veertig. Oh, veertig verschillende ondernemingen, oké. Ja, oké. Ja. Nou, ja. Okay. Uh, ja, okay. ja. Ja. nou, nou is nu het spannende moment daar, om uh, eens te laten horen wie in welke categorie genomineerd is. Uh, we hebben wederom drie categorieën, dat zijn de, uh, horeca, retail en overige. Uh, zullen we het om en om doen, doe ik de horeca en jij de retail. Hm. <laughs> Uh, in de horeca zijn genomineerd en het wordt nu voor de eerste openbaar. Hè? Goed om uh, de luisteraar nog even te benadrukken. Ja, ja. We hebben de primeur. Uh, in de horeca uh, zijn dat de drie aapjes. Grieks restaurant Philoxenia. En uh, ik denk een van onze oude cafés het Wapen Verzandvoort. En dan in de categorie retail Air Force. Tutti frutti. En van Zo, so, de kleding, brood en uh, yeah. de kleding. Kleding, brood en kleding, ja. Dan ja. <laughs> hebben we nog uh, de categorie overige, uh, daar is genomineerd de Academy. En dat is? Dat is een, uh, een verzamelbedrijf waaronder uh, de Dance Academy valt, uh, de Food Academy, de Fit Academy, uh, Mans okay. Fit, is een, eigenlijk een verzameling van kleine bedrijfjes uh, die in, in de dans en, en de fitness zitten. Uh, en de overkoppelende uh, bedrijf heet de Academy okay. en die zijn genomineerd. Uh, zij nemen het op tegen autobedrijf Zandvoort, dat is ook heel garagebedrijf in Noord, en uh, een uh, vrij nieuw bedrijf in Zandvoort, het heet Spider Rent. En die verhuren uh, elektrische scooters, scooters brommers. Uh, dus zitten boven aan, uh, boven aan de Zeestraat? Ja, klopt. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus ja, vrij divers, kan ik wel zeggen. Hoe kom je aan een categorie overige? Ja, alles wat niet onder horeca of retail valt. Ja, okay. Simpel gezegd. Ja, ja. Dat is wel heel simpel gezegd. Ja. Afgelopen, afgelopen En we willen niemand jaren. uitsluiten. Dus nou ja, de, ja is natuurlijk precies. bol van horeca, uh, retail, de, dat is waar de, de, de kerk op drijft, zeg maar. We hebben geen grote industrie nee. uh, qua fabrieken of iets. Anders. Dus dit is vooral uh, wat Samford veel, uh, veel heeft. Maar er zit natuurlijk ook een hele categorie achter die niet in die twee valt. En dat is aan de overige. Ja, heel simpel. Maar. We hebben we voorgaande jaren verschillende categorieën gehanteerd? Met, met, met ZZP'ers, uh, dienstverlening of we uh, met, hebben met grote, Gezorg, kleine, ja, middelgrote bedrijven. Ja. Ja. Allemaal heel globaal. Maar dan krijg je ook wel een heleboel uh, categorieën als je het nou zo ja, gaat doen. Dus, dus uh, we hebben eigenlijk gemerkt, uh, vorig jaar zijn we begonnen met, met uh, horeca, retail en overige. Uh -huh. Dat dat eigenlijk prima aansluit bij wat er in Zandvoort allemaal leeft. Ja. Nu uh, drie categorieën. Drie genomineerden. Hoe nu verder? De stemronde gaat nu uh, open en dat betekent dat komende week in de Zandvoortse Courant de aankondiging eigenlijk van de genomineerden gaat plaatsvinden. En dan verder gaat Gilles nog uh, over de bedrijf een verhaaltje in de krant uh, zetten. Met elk, de bedrijf elk bedrijf mag zich presenteren. Elk bedrijf mag zich presenteren. Elk bedrijf mag uh, zichzelf profileren, mag aan uh, campagne doen om stemmen te werven. Hè, want dat is toch het een belangrijk bedrijf... onderdeel. Dat wordt, wordt steeds belangrijker, merken we in, ja. het, in het dorp. Ja, ja, ja. Uh, de, de website uh, van Bispromotion Promotion daar kan via gestemd worden het, uh, onderdeel ondernemerschalen. We hebben de Zandvoort-app waar we het onderdeel stemmen in maken. En uh, sinds jaren dag de, de briefjes in de krant, uh, de kripsels die mensen nou ja, gretig kopiëren, ja. uh, verspreiden en uh, die ingeleverd worden. Dus dat uh, ja, zal alweer een flinke uh, verstijn worden. Gilles, 15 november, uh, dat moet ik terugrekenen, want uh, ik denk dat je 12, 13 november toch wel je videopresentatie uh, klaar wil hebben. Ja, ietsje dan eerder ik... zijn, maar een paar ja. dagen vooraf inderdaad. Daarom, maar uh, hoe, hoe ga je dat in de krant doen, doe je, doe je uh, de komende week uit elke categorie 1? Want het gaat natuurlijk snel, we zitten bijna aan het eind. Precies, uh, het gaat snel, maar we, uh, uh, ja, we doen het per categorie, stellen we ze alle drie voor. En dat is uh, voor degene die de bedrijven nog niet zo goed kent of niet weten waar ze moeten stemmen, uh, uh, maak een soort voorstelronde zeg maar. Dat mensen ook weten uh, uh, ja, waar je ook kan stemmen. <kwijnt> Zoals jij net aangeeft dat je de Academy niet kent. Hè, dat nou, zelfs de Benz iedereen... die ken ik. Alleen ja. ik wist niet dat het ja. een overkoepeling was van een aantal ja. bedrijven. Dus dat ja. is weer uh, ja. in zo'n voorstelronde komt dat dan duidelijker uit. Zeker? Precies. Ja. Ja. Dus dat, uh, dat gaan we de komende weken doen. En we zorgen dat het op tijd natuurlijk uh, voor, uh, voor de uh, sluitingen. Uh, ja want als je dan als je uh, daarna terug gaat rekenen uh, jullie als organisatie moeten uh, het hamertje laten vallen van uh, tellen stemmen tellen ja. kijken wie ja. het is ja. en, maar dat doen we ook tussendoor Ja, wanneer ja, ja want het is heel veel namelijk ook die piek om ook dat maar heeft altijd wat stressmomenten dat de uh, ja. stemmen geteld moeten zijn en wanneer is de de de, de sluiting uh, wij hebben uh, in deze drie categorieën geldt, uh, heel simpel, de meeste stemmen uh, geldt. Dus wie de meeste stemmen verwerft in de categorie... De categorieën, daar hebben jullie een eigen motivatie voor. Ja. En nu is het dus puur... Aan iedereen dan voor die wil stemmen, die stemt. En uh, het is ook aan de kandidaten om zich te profileren. Uh, uh, en dat doen ze ook veelvuldig, hebben we gemerkt de laatste jaren. Dan uh, uh, hebben wij de vrijdag voorafgaand aan het gala. Ik ben even de datum, staat me niet bij, maar die vrijdag vooraf. Uh, dan sluiten we, dan gaan we uh, alles tellen. En dan hebben we een uh, vakjury van ondernemers in Zandvoort. Um, wat het, het grappige van de verkiezing is, wat ik net zei, de, de meeste stemmen gelden. Dus ja. per categorie kan iemand winnen die uiteindelijk de meeste stemmen heeft. Maar van die drie komt er uiteindelijk één overal onderneming van het jaar uh, naar boven. En dat uh, hebben we sinds een aantal jaar geleden niet meer op basis van stemmen alleen laten doen. Maar dat is een, en op stemmen en op een beoordeling van een vakjury. Dus uh, voor duidelijkheid, ik heb drie winnaars per categorie. Ja. Ik heb één winnaar per categorie. Sorry. Eén winnaar. Ja. ja, sorry. Ja, je hebt drie winnaars. Die drie dan winnaars die gaan naar de vakjury ja En daar staat ook wel het aantal achter natuurlijk. De jury en... weet van niks. Oh, die weet alleen weet dat die drie de winnaar zijn. Maar die weet niet hoeveel stemmen. Wat is, wat is en, hun... Uh... En de jury krijgt dan een, een, een lijst met criteria. Waar ze dan een uh, waardering voor moeten geven. Uh, en dan komen zij tot een eindoordeel. Van, nou, van deze drie winnaars, categorie winnaars. Hebben wij benoemd dat dit de hoofdwinnaar is. Okay. En dan leggen wij dat naast het aantal stemmen. En dan uh, uh, in, een, in een percentage wordt dat dan uh, samengevoegd. Dus, dus het is niet zo dat, dat dan opeens dat niks meer waard is, dat je al die stemmen verworven hebt. Nee, nee, nee. Alleen we willen voorkomen nee. en dat is grappig. Om, ik denk dat we dat wel kunnen benoemen. Een aantal jaar geleden uh, hebben we een winnaar gehad en die, die was begonnen met zoveel stembriefjes te kopiëren. En die heeft op basis daarvan gewonnen en dat is fantastisch. En uh, dat willen we ook daardoor inhouden. Ja. Uh, maar uh, dat wil dan niet per se zeggen dat dat dan misschien ook wel uh, dat de beste kan winnen, zeg maar. Het is alleen degene die het meest creatief met zijn bonnetjes omgaat, die, zouden, die wint dan. Ja, maar dus dat, dat, dat is dat, dat de anderen zich daar uh, wat bescheiden in opstelden en zeiden we, ja, maar dan maken we eigenlijk nooit kans. Maar dat je er dus uit door die drie bij de vakjury neer te leggen, correct? Ja, maar we willen ook niet uh, 100% de factuur het eindorde laten vellen. Dus dat is een, een, weging een weging van zowel het aantal stemmen, dus de populariteit, zeg maar, en de factuur die daar uh, zijn saus overheen gooit. Zo, ja, proberen ja. We het, zo proberen we het zo eerlijk mogelijk te doen en dat er ook een winnaar is die, uh, ja, die ja, breed gedragen wordt. Ik, dus ik, uh, ik heb dat ook gevolgd met die briefjes en daarvoor uh, in het prille begin van de verkiezing uh, heb ik daar zelf ook nog wat een en ander aan gedaan. Ja. En dan kon je inderdaad aan de handschriften zien uh, ja. wie de briefjes ja. heeft gevuld. Of had, een vishandelaar, de lucht, dat is hartstikke mooi. Maar stel dat de jury kiest voor een, een, een van die drie winnaars ja. en dat blijkt iemand te zijn die eigenlijk helemaal niet zoveel stemmen had, dat die andere twee veel meer stemmen uh, heeft verworven. dan, ja, dan is die populariteit opeens teniet gedaan? Dus ja, dat vonden we ook niet heel eerlijk. Moeilijk, ja, we, vonden, we, we zijn ook dat, jarenlang ja. zoekende geweest en we denken dat dit de beste formule is. Nou, dat, uh, ja, we dat gewoon geeft, heel eerlijk willen laten verlopen. En, uh, ja, dat geeft ja. meer, meer uh, zeker door die factie die, die bekijkt had. En die ja, ja, dus je geeft ook een waarde aan en dan krijg je ook ja. een soort rapportje waar, waarin staat waarom je dus uh, winnaar bent geworden. Vanaf volgende week in de Zondagse krant? Ja. Oké, okay, dus... Uh, Vanaf nou volgende de... week elke week tot aan 15 november uh, genoeg aandacht over het gala en de verkiezing in, uh, in de krant. Misschien het uh, thema van het gala ook nog even benoemen, want dat is uh, zeker niet onbelangrijk. Uh, het thema van dit, dit jaar is duurzaam ondernemen. Het uh, is natuurlijk een hot item op dit moment, hè, wat, wat ja, landelijk en wereldwijd toch heel veel aandacht krijgt. Dus dat wilden wij ook, uh, ook meenemen. Uh, vorig jaar nog zelfs uh, onder de aandacht gebracht door voormalig uh, wethouder Gerard Kuipers. Die zei van, joh, daar moeten we toch ergens een keer wat mee doen. Dus dat hebben we de goed onderhouden. Een van zijn partij, hè? Uh, en, uh, nou goed. We hebben, het, we hebben besloten om dat dit jaar uh, zeker goed op de agenda te zetten. En het zal een soort van startsignaal uh, worden, startpunt worden, uh, om iets met duurzaamheid te gaan doen. Heb je ook een duurzame rookmachine dan dit jaar? Uh, de rookmachines <laughs> zijn altijd duurzaam. En uh, ledverlichting. En uh, ledverlichting, uh, zeker. Uh, in de, de haven, toch? Uh, zeker, in de haven van Zandvoort. Okay. Uh, vanaf half acht. Op die avond, maar dat wordt nog gecommuniceerd. Dat wordt nog gecommuniceerd ja. in de krant en uh, andere websites. Ja. Heerlijk bedankt voor de komst, de uitleg en de primeur over de categorieën en gedaan, de genomineerden. Ja. Graag gedaan. En wij lezen het verder in de krant. En misschien dat we nog even praten um, zaterdag voor de uh, verkiezing. Ja, Lijkt me dom. prima. Dankjewel. Dan gaan we de winst Misschien peuter ik dat er wel uit. Dankjewel. wel land of make-believe <laughs> Say so guess we just go with stukje info doen, want we hebben gelezen dat er een gratis inloopspreekuur is uh, van advocaten, kantoor Meijer en Sarin. En meneer Meijer zit erover over mij. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dank u wel. In uh, de blauwe tram. En iedereen kan daar komen om, om dingen te vragen aan u. En dat gaat over uh, familierecht, echtscheidingen, arbeidsrecht, incasso's. Eigenlijk alles. Eerste lijn is he, puur zo. Je moet je voorstellen, we hebben een paar jaar geleden echt een terugtredende overheid gehad. De overheid die het bureau voor rechtshulp uh, sloot, waarbij uh, de burger gewoon vragen kon stellen, antwoorden kon krijgen en eventueel ook nog uh, kleine juridische ondersteuning. Ondertussen hebben we dat dan weer opnieuw in gang gezet, omdat de overheid toch zag dat dat minder handig was voor het publiek. Uh, dan moet je even begrijpen, de advocatuur verdient gewoon een goede boterham in Nederland. Veel wordt gesponsord. We doen dan, uh, uh, ik zeg maar, wat uh, geld voor Kika, geld voor uh, Stadsschouwburg, geld voor dit, geld voor dat, advertenties. Gaat u zo door? Ja, geld voor advertenties. Uh, uiteindelijk denken wij dat je veel beter gewoon, uh, net zoals Koninklijk Nederlands Tropeninstituut Instituut, uh, ja, zorgt dat de mensen begrijpen hoe je met een tractor kan werken in plaats van lever de tractor in in Zimbabwe. Dus we zijn naar de burger toegegaan. We doen dat in, uh, stads, uh, of in uh, het Renaldenhuis in uh, uh, Haarlem Oost. de uh, centrale bibliotheek in het centrum. Nou, het Renaldenhuis was eigenlijk geen succes. Dan zijn de mensen verder niet uh, echt naar ons toegekomen uit uh, Parkzicht of Parkwijk. Toen dachten we, nou, we gaan kijken of dat in Zandvoort kan. Ze hebben dan de bibliotheek hier in Zandvoort gegaan. Uiteindelijk hebben we dus daar een mediaruimte waar je dan gesprekken zou kunnen voeren. Want je moet natuurlijk één op één kunnen praten met iemand. Dat kon niet. Toen uh, ja, zijn we even verder gaan kijken en onze neus lang was. En toen zijn we bij de blauwe tram terechtgekomen. Dat was een perfecte locatie. Het is een afgesluiten ruimte waar we gewoon met mensen kunnen praten. Dus u heeft een vraag en wij kunnen daar direct antwoord op geven. De mensen krijgen, ja, ik ben dan 30 jaar advocaat, direct gewoon een antwoord op een vraag die ze hebben. En dan kunnen we ze verder helpen. En daar zijn ze bij gebaat. Ja. En niet dat ze naar het juridisch loket moeten, eerst een afspraak moeten maken. En dan, ja, maar hopen wat eruit komt. Is, is, uh, is de blauwe Tram al geopend voor u? Hij uh, u heeft wel een zitting gehad. Wat bedoelt u? Nou, uh, uh, uh, bent u daar al bezig? Of uh, wanneer begint het? Het is al begonnen. Het we, is zijn op, op, uh, die we zijn op. 1 september begonnen. We zijn, wij zijn daar elke dinsdag. Uh, Uiteindelijk wordt de blauwe tram straks over twee weken feestelijk geopend. Uh, hebben wij ook een stalletje. Kunnen we de mensen ook hier en daar wat vertellen, een geven. Maar dat is gewoon gezelligheid. Uh, ongetwijfeld nou, en een hapje en een mooie toespraak van de burgemeester. Maar uiteindelijk zitten we er al. U bent weggegaan uit een andere locatie. U zit nu in Zandvoort, Ja. de blauwe tram. Uh, uh, heeft u aanloop? Wat? Komen er mensen? Ja. Uh, we mogen er een uur zitten. En uh, ja, de mensen zitten bij wijze van spreken op een stoeltje voor uh, dan die afgesloten kamer te wachten. Dus dan kunnen we wel via een uh, glazen wand zien of er iemand zit. Dus dan kan je het een beetje afkappen. Maar goed, als de mensen komen, ja, we proberen dan per tien minuten, per kwartier iemand uh, de aandacht te geven die iemand nodig heeft. Ik kan me voorstellen dat iemand bij u komt en die heeft een, een, uh, een directe vraag. Hoe moet ik met dit omgaan? Dan geeft u antwoord. Maar er zit vaak een vervolgtraject achter, ja, achter de vraag. Je, je hebt twee dingen. Je, hebt een, uh, je kan een antwoord geven. Uh, iemand een kant opsturen. Dus iemand heeft een vraag over. Uh, ik zeg maar wat iets notarieels. Ja, ik ben advocaat. Nou, dan kan je iemand naar een notaris toesturen. Zo van. joh, je wilt dat en dat hebben. Dan moet u dat en dat regelen. Of binnen het notariele recht. U wilt dat en dat. Bijvoorbeeld het verwerven van een laterschap. Nou, dan moet u eventjes naar de rechtbank lopen. Dan moet u een formulier invullen. Kunt u thuis wel downloaden op www.rechtspraak.nl. Alles te vinden. Je kan iemand een kant op duwen. Het is ook zo, de, het heeft drie uh, varianten. Het is ook zo dat vaak even iemand geholpen moet worden. Nou, ik heb laatst iemand gehad die uh, bestond niet voor onze Nederlandse overheid, maar die zat tegenover mij. Dus hij bestaat wel. Die meneer die kreeg <laughs> geen uitkering meer, want hij bestond niet. Dus ik zeg, dat vind ik gek. Bent u niet eventjes naar de gemeente gegaan te vertellen dat hij wel bestond? Ja, dat willen ze niet geloven. Oh ja. Ik zeg, nou, ik weet wel hoe ik dat moet oplossen. Dan komt hij bij mij even langs op kantoor... en dan zal ik even zorgen dat ik iemand een uh, brief stuur... waarvan ik denk dat hij uh, begrijpt wat de bedoeling is... met mijn handtekening erop... en dan zal ik verklaren dat hij bestaat. Ik heb weer uw uitkering, niks aan de hand. Nou, die meneer is bij... Uh, wacht even, ik zei tegen die meneer... Dan moet u me, als het lukt, kost een flesje wijn. Dus uh, gewoon voor de gezelligheid. Dus die meneer komt bij, ik stuur die brief... die meneer die uh, wacht even... Uiteindelijk uh, is die meneer tijdens het moment dat ik de brief stuurde uh, per fax en een antwoord terug kreeg, uh, is hij uh, naar de toilet gegaan. Ik wist op dat ogenblik niet dat hij een van de bekendere zwerpers van uh, Haarlem was. Misschien had ik me dat eerder moeten bedenken. Maar in ieder geval, alles was gelukt. Die meneer gaat weg, helemaal tevreden. De brief is gestuurd, moeten nog op de reactie wachten. En uh, ik kom terug uh, in de gang. Het secretariaat zit te klagen. Jongens, de hele wc uh, is helemaal uh, ontregeld. <lacht> nou, de, hij had zich daar helemaal gewassen. Met wc-papier, zes rollen, 7 rollen. door hij een moeten hoe bellen. Nou, hij was wel schoon. 300 <lacht> euro kostte dat klaar. Laat het geluk zijn. Die man die komt uh, terug bij mij. Geeft een fles wijn. Prima fles wijn. Doet er verder niet toe. 4,95 van de HEMA. Ik heb nog nooit zo genoten van zo'n fles wijn. Terwijl die me 300 euro kostte. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, en dat is het tweede. Dus eventjes die brief, eventjes die actie, kost je niks. En als je gewoon dat we de glimlach kan zeggen... Joh, kom snel langs, kost je wel een fles wijn. Ook die drempel is weg. En dan <tus> heb je natuurlijk heel veel mensen die gewoon wel geholpen kunnen worden. Nou, dan kan je zeggen, oké, okay, ga naar Jan, Pieter of Klaas. Wat wilt u? Een advocaat, een gemachtigde. Let op, advocatuur is niet daarvoor ja, voor nee. noodzakelijk. Ja, kom eventueel bij ons langs, maar je kunt ook naar die en die. Want die en die heeft er veel meer verstand van. Want ons kantoor doet ABCD, EFG, maar hier... Ik weet wel een beetje van de hoed en de rand, maar daar schiet je niks mee op. Nee, maar als je dus iemand binnenkrijgt die, die het over, uh, over X wil hebben. dan stuurt u hem naar een kantoor die X wel uh, behandelt. Ik geef daar rechts op. Nou, en okay. Voor ons kantoor nee. uh, zit ik daar zaken weg te halen. Nee, nee. Ik investeer 25.000 euro, om nou simpel te zeggen. niet om uh, voor 5000 euro handel uh, eruit te krijgen. Want als we vijf uur per week bezig zijn met spreekuren. want toen het ook op kantoor en nog in de bibliotheek Haarlem. ja, dat kost dan 25.000 euro uh, per jaar. Maar het is wel, het is wat u zegt, of u sponsort aan uh, een bedrijf of aan een instelling, of u investeert in dit project. Ja, het is fantastisch. Dus dit project is uh, direct naar de mens ja. toe. Uh, daar haalt u ook voldoening uit, want ik zie u met de glimlach vertellen ja. over die fles wijn. Um, het loopt in Zandvoort, heb ik begrepen. Ja, het loopt. Uh, en u zeggen... krijgt aanlopen, ja, dat zou zeggen... moet... <laughs> je Ik wil niet zeggen, uh, er moeten nog meer mensen komen. Maar ik hoop dat er nog meer mensen zijn. Dat ik gewoon tegen de Blauwe tram kan zeggen: Joh, uh, wij mogen van jullie van 4 tot 5. Mm. Nou, we hebben dat op kantoor besproken. We willen graag van 3 tot 5. Ja, okay. Nou, we gaan dit volgen met, met uw uh, spreekuur. Dank voor uw komst en de uitleg. En uh, wij zien u graag nog een keer terug als het helemaal uh, een jaartje gelopen is. En we zien iedereen graag straks bij de opening van de blauwe tram. Ja, het is een feestelijke middag heb ik gezien. Uh, we gaan er met z'n allen een mooi feest van. 31 oktober wordt de blauwe tram officieel geopend. Ja, van half twee tot vier. Ja, ja dank u wel. Een mik hoor. Korse muziekkeuze. Geweldig weer. Um, uh, wij gaan praten met Joan Bersma. Ik draai mijn papiertje er even om. Joan Bergmans. Uh, we gaan het hebben over... Uh, Surfrider Foundation Holland Coast. Correct. Waarom is dat een Engelse naam? Uh, het komt omdat wij onderdeel zijn... of chapter zijn van een uh, hele grote internationale organisatie. Uh, deze heeft uh, drie grote hoofdkantoren eigenlijk. Eén in de, in de United States. één in Frankrijk. En één in Australië. En dan heet het eigenlijk Surfrider Foundation Any Coast. Yes. Oké. Okay. Correct. En uh, in Nederland hebben wij uh, één chapter... Uh, er is ook vrijheid om meerdere chapters te starten hier in Nederland. En wij zetten ons eigenlijk in voor de bescherming van de Nederlandse kust. En dat doen we door middel van events, campagnes, educatie en, uh, en nog veel meer. Um, Eén of meerdere chapters. Uh, heeft, heeft dat nut meerdere chapters of is het centraal geregeld? Is dat nou, lekkerder? Um, ik vind het zelf uh, heel leuk als er meerdere chapters zouden ontstaan in Nederland. Uh, er is genoeg uh, gebied om te beschermen. Um, Surfrider zet ik ook in voor uh, schoon water. Dat is een van de doelen. Um, en we hebben ook een hele mooie Waddenzee, uh, Waddeneilanden, IJsselmeer, de rivieren. Uh, dus dat kan heel breed. Dus... Je zou een voorstander zijn van zeg maar, een uh, Surfrider Foundation uh, Waddenzee? Ja, zeker. Als iemand daar zich uh, voor in wil zetten, dan heel graag samen staan met Sterke in. Hoe, hoe lang bestaan jullie als... Uh, uh... Um, Dutch Coast. Als uh, Holland Coast bestaan we inmiddels uh, meer dan tien jaar. Uh, tien jaar geleden zijn we hiermee begonnen. Uh, een jaar geleden gewisseld van bestuur. Dus uh, met het nieuwe bestuur zijn we nu uh, de nieuwe campagnes voor 2019 aan het, uh, aan het vaststellen. Ja. Wat hebben jullie het afgelopen jaar gedaan? Een hele hoop. Uh, ik moet zeggen, door de bestuurswissel uh, hebben we ons vooral heel erg uh, ingelezen. Uh, een nieuw netwerk opgebouwd. Uh, kijken wat we willen gaan veranderen. En uh, wat, we, wat we zelf als persoon heel belangrijk vinden. Um, en gefocust op het uh, tastbaar en het um, makkelijk toepasbaar maken van verandering. Als je uh, de zogenaamde plastic soep bekijkt, want daar kom je dan toch weer een beetje op uit. Hoewel, er ja. ligt genoeg andere troep uh, op strand. Jazeker. Dan is t... Er zijn zoveel organisaties die wat doen. Ja, correct. De, uh, zijn, uh... Jullie zijn natuurlijk de... ook een landelijke organisatie. Hoe matcht dat... Um... Heb jij, hebben jullie contact met de, de, de, de zogenaamde splinterverenigingen die... Uh het een keer leuk vinden om het zand voor de strand schoon te maken of, of de, noem maar een actie op die spontaan ontstaat ja, ja dat hebben we zeker er zijn heel veel grote organisaties uh, die initiatieven hebben uh, en dan noem ik een Greenpeace uh, een stichting Noordzee uh, dat zijn organisaties die wij, uh, die wij ook heel erg een warm hart toedragen. en volgens mij is het belangrijk dat er heel veel verschillende organisaties mm -hmm. zijn ook al hebben we hetzelfde doel um, daarnaast merk ik dat er organisaties zijn die heel graag iets willen doen maar eigenlijk niet weten waar ze moeten oh. beginnen. Uh, een daarvan is Care Nederland bijvoorbeeld. Uh, die hebben een platform Who Cares. Uh, die hadden zoiets van, nou we willen iets doen. Waar beginnen we? Kunnen jullie ons helpen? Mm -hmm. En ze hebben gezegd, ja tuurlijk, wij ondersteunen hierin. Wij hebben hier heel veel ervaring in. Dus laten we samenwerken. En uh, dat is ook belangrijk. Mensen moeten echt samen gaan werken om, uh, om meer... Uh, meer acties te doen? ondernemen. Ja. Uh, dat is mooi dat je die uh, mensen helpt. Wat ga je doen voor actie? Doen jullie zelf ook acties? Er zijn als, foundation. Ook, als foundation doen we zelf ook acties. Dus buiten strand schoonmaken met verschillende partijen. Wat natuurlijk heel erg belangrijk is voor de bewustwording. Bij de mensen en bij de kinderen in dit geval. Maar daarnaast doen we ook andere dingen. We zijn vorige week bijvoorbeeld in Brussel geweest. Om politiek druk uit te oefenen eigenlijk. Om duurzaamheid, maar ook de, de vervuiling weer hoog op de agenda te krijgen. En uh, wij zijn van mening dat we eigenlijk aan alle kanten actie moeten ondernemen. Dus niet alleen op locatie, maar ook binnen politiek, gemeentes. Als je ondernemen. nou bij zo'n bij zo uh, zo Brussel bent, hè, daar zitten ja. een heleboel te luisteren. Heb je dan ook de indruk dat men daar oren naar hebt? Dat men dat wil? Ja, ik denk dat de wil er bij heel veel mensen is. Uh, maar de vraag hoe uh, is nog... Uh, ja, is nog niet beantwoord. Um, maar goed, de, de, de wil is er zeker. Eigenlijk bij iedereen die ik spreek. De wil is er. Ja. Maar hoe vertaalt zich dat in acties? Nou, daar willen wij dus een grote rol in gaan spelen. Uh, op onze website op onze social media kanalen geven we eigenlijk heel simpel uh, de tools... Uh, voor mensen om een uh, verschil te gaan maken. En dit kan uh, heel klein in je eigen huishouden. Uh, maar dit kan natuurlijk ook uh, op groter vlak ja, binnen de politiek of gemeente. Ja. Ga je ook een spreekbeurt in Zandvoort houden? Jazeker, ik zal op het uh, Ondernemerschale aanwezig zijn en uh, oh. ik ga daar een pitch doen van één minuut. Dan hebben we dus uh, toch, toch een première, Gillis. Ja. Er wordt een pitch gedaan door twee zelfs. Yes, dus daar heb ik heel veel zin in. En er wordt hoop... een pitch gedaan voor Surfrider Foundation Holland. je krijgt één minuut, heb ik begrepen. Jazeker. Heb je al getest? Uh, ik heb nog niet getest, uh, <laughs> maar daar ben ik wel mee bezig. Maar ik heb er heel veel zin in. Dat is belangrijk. Uh, uh, uh, nice. Ik weet dat er een grote klok achter je ronddraait die naar nul gaat. Ik ben benieuwd, ik ben nogal een kletkous. Dus ik ben benieuwd of dat ik het ga halen. Maar, we gaan ons best doen. Nou, ik zou hem zeker oefenen, want de klok is, uh, is genadeloos. Uh, ja, Gilles. Ik heb het gehoord, ja. Dus, uh, um, hoe nu verder met uh, uh, de, de viezigheid in, in, in de zee en op strand? Hoe nu verder? Ja, ik, ik raad eigenlijk iedereen aan. Ga jezelf informeren. Ga jezelf inlezen. Sluit aan bij een organisatie als je er zelf niet uitkomt. Uh, er is zoveel wat je eigenlijk uh, zelf al in je eigen huishouden zou kunnen doen. Inspireer ook vooral je kinderen. Dat is echt uh, voor ons iets heel belangrijks. Uh, maar ga aan de slag. Ga aan de slag ja. en maak het schoon. Het is heel belangrijk. Is er een website: uh, Coast.nl? <laughs> er is een website: SurfRiderFoundation.nl. SurfRiderFoundation.nl. Okay. Yep. Nou, voor degenen die dat uh, willen zien, die kunnen ze op SurfRiderFoundation.nl kijken. Yep. Uh, wat zijn jullie volgende stappen? Op korte onze volgende termijn. Volgende stappen. Uh, naast uh, onze clean-up tijdens de klimaatdag, Nationale Klimaatdag 25 oktober hier in Zandvoort. Um, gaan we heel hard aan de slag met nieuwe campagnes voor 2019. Um, daarbij vind ik heel belangrijk om te kijken naar de campagne Ocean Friendly Restaurants. Dus om te kijken wat restaurants en ondernemers uh, makkelijk duurzaam... kunnen doen aan duurzaamheid. Aan duurzaamheid. Ja. Ja, het is wel een item uh, dat duurzaam uh, Het is een soort van het woord van 2018, heb ik het idee. Ja, waar pa het is participatie. is heel belangrijk. Hadden wij in Zandvoort uitgevonden. Participatie en duurzaamheid, dat zijn de woorden van het, uh, wat 2018. Ja. 2510, landelijke clean-up. Yes. Uh, waar gaan mensen heen? Waar uh, kunnen ze zich er... uh, melden? Ja, ze kunnen zich melden um, om half tien. Dan hebben we een aftrap. En dat is bij uh, Talassa, bij het strandpaviljoen. En uh, vanuit daar uh, gaan we hard aan de slag. Links en rechts? Links en rechts, voor en achter. <laughs> ja, dat is goed. Want als je alleen maar naar rechts loopt, blijft links de troep liggen. Ik wou alleen zeggen, nee, we gaan overal heen. Zelfs de zee in als het moet. Ja. Oké, okay. dan wens ik jullie alvast heel veel uh, plezier en succes de 25ste. Dankjewel. En uh, voor de komende jaren ook. En zeker met de duurzaamheid. We gaan keihard door. Dankjewel. Dankjewel. Het laatste onderwerp gaan wij bespreken en dan gaan wij het over de Kerstmusical 2018 hebben. Dus Scrooge Kerstmusical. Sam Tempierik en Wintana zitten tegenover mij. Welkom. Uh, Sam. Ja. Wat ga jij spelen in die Kerstmusical? Van alles en nog wat. Van alles en nog wat? Ja. Hoeveel, hoeveel rollen zijn dat? Uh, een stuk of zes ongeveer. Dat is nogal? Ja. En Wintana? Ja. Oh ja, ongeveer hetzelfde wel. <laughs> dan heb je nogal druk met, uh, met zes rollen. Ja. Moet je het ook zes keer omkleden? Uh, ik denk het wel, maar ik weet het niet zeker. Je weet het nog niet zeker, uh, maar dat uh, komt omdat Jullie zijn aan het repeteren op het ogenblik? Ja, ja. dat klopt. Uh, Sam, voor wie is de kerstmusical? Voor iedereen. Waar uh, wordt hij uh, gehouden? Uh, in de stad Schouwburg in Haarlem. In Haarlem? Ja. En daar kan je gewoon een kaartje verkopen? Ja. En wanneer is die? Um, de try-out is op 19 december tot en met 20 uit mijn hoofd even. En de première is 22 december. 22 december. En hoeveel keer moet je dan spelen? Um, volgens mij drie keer... Ik zie er zes. Ze, oh, zes. Ze. Naast mij zit uh, Dolly Tempirik. Ja. Die, uh, die weet hier ook het een en ander van. Uh, uh, zeg maar zes keer uh, optreden, ana uh, Ja, ook zes. Zeven keer. Zeven keer? Ja. Alle voorstellingen doe je dus mee? Nee, niet allemaal. Niet allemaal? Dus er zijn er nog meer? Ja. Vind je dat leuk? Ja hoor. Ja. <laughs> nou, je zit zo te kijken. Ik, denk, uh, ik neem aan dat het allemaal s'avonds is, Dolly. Nee, er zijn ook matinees. Uh, vooral op de woensdagen en in de weekenden Dan zijn er ook middagvoorstellingen. Uh, om drie uur, middags. En s'avonds beginnen de voorstellingen uh, om acht uur. En er is één voorstelling per dag? Nee, ja. Soms twee. Maar de kinderen spelen maar één keer. Die gaan niet twee keer op een dag. De volwassenen wel en de, de professionals en de amateurs, want dat is het Scrooge ja, gegeven. Ja, ja, ja. Hè? De, de indeling is uh, professionele acteurs, volwassen amateurs en kinderen. Hoe ben je er zo bij gekomen, Sem, om, uh, om dat te doen? Oh, mijn oma die had me opgegeven. En, ja. Dat is wel heel leuk hè. Ja, ja. Dus, dus je kon niet meer terug. Nee, eigenlijk niet. Oh. Ja, maar dat mag ik best zeggen hoor. Want, ja. Ja. ja, maar ik vond het best wel leuk en toen uh, werd ik gekozen uiteindelijk. Moest je nog uh, voorspelen? Ja. Ja. Um, en dat ging wel goed, maar ook weer niet zo goed. Waarom niet? Nou, toen zat ik met mijn enkel in het gips op dat moment. Oh. Dus toen ging ik in mijn rolstoel, ging ik daar naartoe. En de groep met uh, wie ik speelde, zeg maar, want je werd in groepen gedeeld dan. Maar die was er niet. Dus ik moest alleen in een rolstoel met een gebroken enkel, moest ik daar gewoon optreden. En het ging toch goed uiteindelijk. Het ging wel goed? Ja. Oké. Okay. Middana, moest je ook voorspelen? Ja. Yeah. En met hoeveel, mensen was jij, uh, hoeveel kinderen was jij bezig? Uh, nou, het waren er best wel veel. En uiteindelijk werd jij gekozen en nog een paar anderen. Want ik kan me voorstellen dat je bij uh, dit soort producties... niet één speelster heeft of één speler hebt die, die de rol doet. Omdat je meerdere uh, uh, voorstellingen hebt. Ja, er, er zijn uh, vier groepen van uh, elf kinderen... Nee, wacht even. Drie groepen. Ad, drie groepen van elf kinderen, sorry ja, en uh, die gaan allemaal om beurten spelen en ze mogen natuurlijk maar een bepaald aantal uur spelen ja. in verband met de arbeidsinspectiewet. Dus vandaar. En uh, er waren bij de audities 273 aanmeldingen. Daarvan zijn uh, 33 kinderen uiteindelijk overgebleven, waaronder deze twee. En uh, zij hebben allebei uh, een hoofdrol. En daar buitenom nog vijf andere kleinere rolletjes. Wel op die groepsverwant. Het wordt in ieder geval een drukke avond als je ja. en een hoofdrol speelt en vijf uh, rollen erbij. Wat ja. is je hoofdrol? Um, Laura. En wat doet Laura? Um, nou, er is zeg maar een jonge Scrooge. En um, een Laura en een grote Scrooge. En Laura die zit zeg maar met de jonge Scrooge in de klas. En dan, ja... Dat is het. Ja. Uh, en die andere vijf rolletjes? Um, ja, dat zijn gewoon rolletjes die je met meerdere mensen doet. Daar hoef je niet zoveel voor uh, te oefenen. Ja. Maar die hoofdrol natuurlijk wel. Ja. Sam? Jij ja, ook? Ja, ik speel jonge Scrooge. Jonge Scrooge? Ja. <laughs> en uh, dan zit ik ook in de klas met een Laura. En Die uh, yeah. zit toevallig naast je dan. Ja, <laughs> ja. Dan moeten ze maar een kaartje kopen om te zien wat er daarna gaat gebeuren. <laughs> maar een beetje, een beetje mag je wel vertellen. Ja. Het, het verhaal van Scrooge dat is bij heel veel mensen al bekend, maar het gaat natuurlijk om wat jullie doen. Ja. Uh, wat we mogen verklappen is dat het uh, dit jaar uh, in het teken van varieté staat. Dus er komt veel, uh, ja, uh, ja variaté komt er om de hoek kijken. Ja. Dat dus wordt, het is niet echt een klassiek stuk. Het heet ook Not a Christmas Carol. Not a Christmas Carol. Zo, dat is de titel van, het, uh, van de voorstelling dit jaar. Oké. Okay, uh, de voorstelling hebben we genoemd. De eerste, de première was? Het in 22 de december. december. Dus als mensen daarheen willen, moeten ze een kaartje kopen bij de stad Schouwburg. Nou, de, de, de, de première is uitverkocht. Is al uitverkocht? De première is okay, uitverkocht. maar voor de... de uh, op de volgende voorstelling kan men nog kaartjes kopen. Ah, oh, zat. via via het internet, hè, Bij, uh, via de theater site van de Schouwburg. Oké. Okay. Ja. Dus op Stad Schouwburg je kan doorlinken. je doorlinken, doorlinken naar kaartjes ja. kopen. Ja. Het wordt in ieder geval een spectaculaire uitzending, ja. voorstelling, denk ik. Nou, ik hoop dat jullie er een spektakel van gaan maken. Dat komt nee. goed. Dat komt goed. Yeah. Ja, bij jou ook. Yeah. <laughs> ja. Dan wens ik jullie heel veel plezier bij uh, het, uh, het doen van de musical. Ja. Yeah. En uh, misschien moeten we achteraf nog eens kijken hoe het was. Yeah. Ja, zeker. Oké, okay. veel plezier en dankjewel. Dankjewel. Mexico. Mexico. Cause down the guys <laughs> Dan gaan we voorlezen uh, samen met Dolly en Pierik die naast mij zit. Ah, en, Cor even ronseld. en Cor even moet ze omdat hij uh, het eind van de techniek moet doen. Ja. Uh, willen wij toch nog een oproepje doen aan uh, uh, Zandvoorters. Die het leuk zouden vinden om vrijwilliger te worden bij ZFM. Dolly, dus als je iemand weet of als je het leuk vindt om iets te doen bij ZFM. Zou ik zeggen kom langs. Zeker. Het maakt niet uit wat je wil doen. Want je kan hier eigenlijk alles... van techniek tot redactie... of dat je naast het... mij gaat zitten en wat voorlezen. Zo is het. Ja, maar dat wil ik ook best wel mee gaan draaien, hoor. Gaan... Maar het, het, het, dat is het leuke van lokale radiomensen. Je, je kan op zoveel manieren uiting geven. Aan, aan, en je kan zoveel dingen doen binnen... Ik zie de... jou wel eens met een jasje door, door lopen met CFM ja, erop. precies. Ja, nou, dat mag, hè. Dat, uh, en dan kan je allemaal leuke dingen. Roy doet dat tegenwoordig ook. Roy Weet ook, ja, ja. Je ja, uh, ja, nee, doen. het is niet bepaalt wat je moet doen. Nee. Je mag iets leuks doen bij CFM. En kom vooral uh, praten en langs. Ja, zo is het. Dat maar kan... bedenk wel, als je iets gaat doen, dat het uh, wel vrijwillig is, maar niet vrijblijvend. Hè? Als dat je dat afspraken een beetje... maakt, dan moet je ze nakomen. Dat is een beetje de, uh, de vrijwillige slogan. <laughs> vrijwillig is niet vrijblijvend. Nee, Donnie, wij gaan het. samen naar de agenda. Gezellig. Want er is natuurlijk uh, een heleboel te doen in Zandvoort. En tot en met 28 oktober is er nog steeds de expositie van Zandvoort tot Leman in het Zandvoort Museum. Ja, en dan hebben we ook natuurlijk uh, het Europees kampioenschap zandsculpturen nog steeds... wat we kunnen bezien aan de boulevard en het centrum. En morgen, daar hebben we het over gehad, Classic Concert. Uh, entree is uh, 5 euro en je mag de kerk binnen, protestantse kerk, om 14.30 uur en natuurlijk ook uh, de open atelierdag van Donna Corbani... ook morgen aan de Spijkstraat 104 van 2 uur tot 6 uur. Ja, dan komt er een tijdje niks, want dan gaan we naar 31 oktober even de officiële... Bijkomen. Ja, bijkomen. De officiële opening van het wijksteunpunt De Blauwe Tram. Dat wordt een gigantisch programma de hele middag. Dus het begint om 2 uur. Iedereen die daar wat doet, uh, die is daar aanwezig. Dus uh, kom kijken bij de opening. En dat is voor jong en oud... En alles ertussenin. Dan op 11 november een toneeluitvoering. En die heet het Jaar van de Kreeft. En daar kunt u voor terecht bij Theater de Krocht. En deze begint om 4 uur. 13 november is het jubileumconcert van de Furies. Ook in Theater de Krocht. En dat begint om 8 uur. 16 november, het Genootschap Oud Zandvoort in Theater De Krocht ook alweer. Kijk, zie je, we hebben het gebouw zo hard nodig, hè? Om 8 uur s'avonds. Nou, daar is het een stevige discussie over, over die krocht. Uh... Nou, voorlopig Misschien... hebben we hem steeds in, de, in, dit, uh, in het snotje, hè? Misschien moeten we hem toch maar <lacht> weer eens richting politiek duwen. <lacht> 16 november is de expositie. We gaan naar Zandvoort in het Zandvoorts Museum. Oh, en ik ben zo blij dat ik nu aan de beurt ben om te mogen melden... dat 18 november, jongens en meisjes, luister, luister... er komt Sinterklaas weer aan. In Zandvoort zal Sinterklaas komen. Ja. Goed, dan zijn wij er een beetje doorheen. En uh, de techniek is en de medepresentatie is door Kordraijen uh, gedaan. De muziekjes. Redactie Gert van Kuik, Gert Rutte, hoofdredactie Gertie Rutte. De koffie Gertie Rutte en het water ook. En de presentatie uh, heb ik zelf gedaan. Koor en Dolly Tempier. Ik bedankt voor het laatste stukje. Geen Wij danken Hotel Hoogland voor de gastvrijheid. En graag tot volgende week. Prettig weekend. Dank.